11 Uur. Joris met het NOS-journaal. De werkloosheid is in een jaar tijd met ruim 100.000 mensen gedaald, meldt het CBS. De laatste tijd vinden maandelijks 8.000 mensen werk. Er zijn vooral meer vrouwen aan de slag gegaan. Ruim 600.000 mensen zitten nu zonder werk in Nederland. Dat is 6,9% van de beroepsbevolking. Om zorgkosten te besparen zouden 65-plussers moeten worden ingeënt tegen veel voorkomende infectieziektes. Bijvoorbeeld hepatitis A, gordelroos en kinkhoest. Dat vindt de Unie KBO, dat is de grootste seniorenorganisatie van het land. Die zegt dat uit onderzoek blijkt dat minder ouderen na een inenting in het ziekenhuis belanden met een longontsteking. In Friesland heeft een boze automobilist een verkeersregelaar aangereden. Die belandde op de motorkap en kon er na een paar honderd meter vanaf komen. De man heeft zijn knie verdraaid. De bestuurder was een Fries van 71 jaar. Hij was boos omdat hij op de provinciale weg in Holwert... niet verder mocht vanwege wegwerkzaamheden. Kort na de aanrijding hield de politie de man aan. Hij is naar verhoor naar huis gestuurd. Het openbaar ministerie bekijkt of hij wordt vervolgd.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 Het station brengt nieuws en reportages over bijvoorbeeld voedsel. Er komen docusoops en portretten van boeren en tuinders. Daar is volgens de boerensector nu te weinig aandacht voor op de bestaande tv-kanalen. De zender begint in september, eerst op internet en komt later ook op televisie. Het weer, steeds meer zon, het wordt 20 tot 27 graden. Morgen kan het iets warmer worden en wordt het smiddags opnieuw vrij zonnig. Dit was het NOS-Journal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad vielen op de A9 Amstelveen-Alkmaar, richting Alkmaar, beknopend Velze 3, richting Amstelveen, beknopend Rottepollenplein 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Me alone, I a lover. me me knock with me me get back ya. time see you midder a me see you when me in a fire. All in a clothes like a thinking filler with a jelly and wine. She look like mama killer. Want us made me like pepper. But you out, me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 Stay. Je suis oh je parlais un petit peu français NXT See? Yeah. Een hete Macarena, Macarena. zomer met ZFM, Zon zee, zandvoort en zomer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 Dat moet ik graag